Luister vanaf maandag en win een wintersport naar val Thorens, Frankrijk. Jarno van der Wielen. Je bent de winnaar. De winnaar van de Marconi-Wart voor Beste Zender is. Ah, Slim! Dat je naar de beste zender van 2024 luistert. Welkom, dit is Slam. En natuurlijk een winnaar achter de deks tot 10 uur. Dit is Jack Wins. een beetje licht buiten, hè, Maar oh, oh, goed, dansen in het donker is ook lekker, toch? Nou, het funky. In de set van Jack Wins. We hebben de game 50 Cent. Hated the love in de Duke and Jones remix. En dit is Remember. Remember me, ja, dat doe ik nog. I'm the one who had your baby's eyes. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes. Remember me, I'm the one I'm oh. gonna of je kind in de auto om de vijf minuten vraagt... zijn we er al? Zijn we er al? Zijn we er al? Nou, ik zou natuurlijk een extra blokje omrijden... om langer van de Slim dan te kunnen genieten. Maar natuurlijk, deze vraag krijgen we ook om de vijf minuten. En terecht... Wat hoorde ik nou net? Alleen maar goede tracks, dat sowieso... het is de set van Jack Wins... met een track van Ilias en Casey Light's Boy. Daarvoor nog Andres en Victona. Zometeen Steve Angelo met zijn track Me. En dit is Chan, All I Need voor je... mee ze helemaal wezen ophalen in Valtorrens, maar ik heb ze wel te pakken voor je. Volgende week weer de hele week kans op een wintersportreis. Hier op Slam. Je maakt kans op Valtorrens. Je gaat naar 360 Weekend voor een hele week lang met verblijf, overnachting. De hele rattenplan, de ski als jij het goede kluisje weet open te maken. 1 tot en met 6, zeg het maar. Vanaf volgende week, maar de aanmelding is al open. Kom maar door. Supertrip plus je naam via de F1 Slam. Om op Serum Slam Supertrip te gaan naar Valtorens. Get in better bend and snap Van Jack Wins tenminste, daar ga ik even vanuit. Ik ben jongen, ik ben zo blij dat je er bent. Ah, lekker jongen, ik durf eigenlijk vandaag niet meer jongen. Mijn stem is helemaal verprutteld. Ik ben gewoon klaar, ik ben op, ik hoor het je aan. Ja. ja. Hey, Gefeliciteerd trouwens. hè. Ja, dankjewel jongen. Ja, wat ik zeg, ik durf eigenlijk niet meer. Uh, beste zender van Nederland, uh, opeens ligt er heel veel gewicht op alles wat we doen. Dus uh, ik vind het een beetje spannend allemaal. Maar... Ja, nee, het is sterker nog, het is ook hartstikke spannend. Het is ook hartstikke spannend. Tenminste, ik voelde het ook vanochtend weer het is echt niet normaal. Maar goed, ja. hey, geniet er nog maar van dat je er nog werkt. Want nu gaat we Niveau omhoog natuurlijk, dat begrijp jij ook. Zeker, absoluut. En daarom gesproken, ik ga dwars door de vocals heen. Zie je? Zometeen bij jou, wat zit er in, in de mix? Uh, alleen maar iets. Alleen maar iets. Ah, ja, ja, serieus, een goede mix. Komt eraan. Hey, gefeliciteerd nog. Wee, oui, wee, oui, met amie. Ook komende week maak je elke dag kans op een wintersport naar.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 Super tip. Alle info, checkslam.nl